9 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Al-Qaeda steunt de Syrische opstandelingen in hun strijd tegen president Assad. In een videoboodschap zegt de leider van de terreurorganisatie Sawaghi dat Syriërs niet hoeven te rekenen op steun van andere landen of de wat hij noemt corrupte Arabische liga. Sawahri roept moslims in buurlanden van Syrië op om de opstandelingen te helpen. Vorig jaar sprak de Al-Qaeda-leiders zijn steun uit voor de opstand in Egypte. Hij zei toen dat een islamitische staat het beste alternatief was voor het land. De Amerikaanse zangeres Whitney Houston is overleden. Haar lijfwacht vond haar in een hotelkamer in Los Angeles. Hoe ze is overleden is onbekend. Houston had vooral in de jaren 80 en 90 diverse hits. Artiesten en fans zijn geschokt door het overlijden. Haar petante Aretha Franklin noemt het nieuws ongelooflijk. Dolly Parton, die I Will Always Love You schreef, is er zeker van dat de dood van Houston miljoenen mensen diep heeft geraakt. En popster Rihanna twittert geen woorden, alleen tranen. Maleisië heeft een Saoedische journalist uitgeleverd die in eigen land wordt beschuldigd van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij kan in Saoedi-Arabië de doodstraf krijgen. De journalist twitterde vorige week onder meer dat hij niet voor de profeet zal bidden. Na tienduizenden reacties op zijn tweet vluchtte hij naar Maleisië en daar werd hij vastgezet. Amnesty International riep de autoriteiten in Kuala Lumpur op om de journalist niet uit te leveren, maar daar is dus geen gehoor aan gegeven. In het zuiden van Kosovo zijn minstens zeven mensen omgekomen door een lawine die vijftien huizen trof. Er worden nog drie mensen vermist. Het gebied wordt al twee weken geteisterd door streng winterweer. In buurland Montenegro zijn zo'n 60.000 mensen van de buitenwereld afgesloten. Het weer vanuit het noorden trekt lichte sneeuw over het land. In het westen en noorden gaat het ijzelen. Het wordt plus in het noordwesten tot min in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van mensen met een eigen huis. Dat huis moet lekker warm zijn.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 Zonder doorschakelkosten. Kijk op vodafone.nl slash vastopmobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigen Huis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Vodafone vastopmobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 euro per maand...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 Terug in de theaters, Paul de Leeuw, te zien in Poephoofd, ook in Kunststof TV, choreograaf Ed Wubbe. En acteurs Ingeborg, Elsevier en Bram van der Vlucht samen op het toneel. Kijk naar Kunststof TV, straks iets na 6 uur op Nederland 2.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 Gisteren stond in het Dagblad van het Noorden een verhaal dat leest als een bizar sprookje. Nog niet zo heel lang geleden, een, een jaartje of tien... woonden wij in een land waar de economie flink in de lift zat. We produceerden en consumeerden erop los. En de behoefte aan energie was zo groot dat er bijna een tekort dreigde. Dat mocht niet gebeuren, vond de provincie Groningen. En toen energiereus RWE dan ook voorstelde... om aan de Eemshaven een enorme kolencentrale te bouwen hoefde gedeputeerde Henk Pleker geen seconde na te denken en bestelde het ding. En geen gezeur over CO2-uitstoot en dat een gascentrale schoner is. Die kolencentrale moest er komen en snel wat. En zo nam de grootste investering ooit in Groningen gedaan. Een uh, aanvang RWE en de provincie waren dikke vrienden en het geld werd flink rondgepompt. En wat te denken van de werkgelegenheid. Honderden mensen zouden er een baan vinden. Inmiddels is het gevaarte voor driekwart af en zit eigenlijk niemand er meer op te wachten. Den Haag niet, Groningen niet, de milieubeweging al helemaal niet... en zelfs RWE niet meer. Wat is er gebeurd? Kolen worden steeds duurder en hebben een slecht imago... opslag van CO2 kost klauwen met geld en energie is er genoeg. Met de kennis van nu zou niemand het te meer bouwen. Maar ja, nu gaan ze er maar mee door. Tegen beter weten in, wat moet je anders... En zo zit Groningen straks met een kolencentrale die niemand meer wil. Nee, dan de Friese. Als die zeggen het kennen het, dan gebeurt het ook net. Een wiebewieling wordt in Groningen nodig gemist. De van Chompel was het om precies te zijn, de was nummer 14 in Eeklein. Donderdag speelde de postcode loterij weer voor Sinterklaas voor de goede doelen. Natuurmonumenten ontving maar liefst 15 miljoen euro uit het Droomfonds... voor een speciaal project, de Markerwadden. Een grote nieuwe eilandenarchipel in het Markermeer, dat moet het worden. Joost Huizing praat erover met de plannenmaker Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. Ze staan aan de rand van het Markermeer slecht ijs hè? Ja, het is uh, heel hobbelig. Door de wind. Door de wind is het helemaal onmogelijk om hier te schaatsen, maar het is wel heel mooi wit. Dit is een plaatje. Echt geweldig. Je moet er even voor van de dijk af en dan alles wit wat je ziet. En dan ook die horizon. Je ziet hem een beetje rondlopen. Ja. Nu staan we erop. Je zou hier kunnen schaatsen als het niet zo hobbelig was, maar over een paar maanden is dit Markermeer weer gewoon groene soep, ertessoep. Ja, Troebel water in de grootste delen van het Markermeer. Want Markenmeer Markermeer is uh, een van de grootste zoetwatermeren van Europa. Dus in die zin heel bijzonder. Maar het is wel een meer met een heel groot probleem. Namelijk dat er heel erg veel slip in rondzweeft. En ja. dat slip dat ligt eigenlijk als een soort dikke yoghurtlaag op de bodem... en verstikt alle bodemleven. En gaat dat prachtige plan, dat droomplan, de Markerwadden ook daar iets aan doen... Dat is wel de bedoeling en misschien ook wel een van de sleutels voor ons project. Omdat we de markt Wadden, dus zo'n archipel van eilanden, willen gaan bouwen. Door dat slipprobleem eigenlijk daarmee ook aan te pakken. Dus van het slip willen we die eilanden gaan bouwen. Kan dat? Het slip dat klinkt alsof dat een soort drijfzandeilanden gaan worden. Ja, het slip is een hele moeilijke bouwstof. Dus dat is eigenlijk ook wel weer, het, uh, vind ik zelf, dan het leuke van het project. Van de, daar zullen we dus gewoon een aantal vernieuwingen, een aantal innovaties... met de Nederlandse waterbouwers voor moeten ontwikkelen. Bouwen met slip kan wel, maar het is lastig. En je hebt er vooral ook wel de tijd en de ruimte voor nodig. Want dat slip laat zich niet zo makkelijk sturen als zand bijvoorbeeld. Nee, Zand kan je opspuiten, ja. maar als je slip opspuit, dan spoelt het weer. weg, weg. Ja, inderdaad. Een ja. dijkje eromheen? Dat moet in ieder geval. Dus, uh, moet hey, wat is dat voor groep vogels die Kijk. daar nu voorbij vliegt? Ik zou zeggen gans ganzen. Ja. Pal over het ijs. Echt heel dicht erover. Mooi hè? Ja. Nou, en die, die hebben hier die... nog rust, want geen schaatser die hier in de buurt komt. Maar ik, eh, ik onderbreek je. De vogels onderbraken ons. De vogels hier. die onderbraken ons. Als je die eilanden wil maken, heb je altijd één ding nodig: dat is een golfbreker. Want het is nu helemaal vlak en rustig. Maar het maken meerkant ook behoorlijk spoken ja. met hoge golven. En uh, achter die golfbreker moet je een soort atol maken, een soort, soort ringdijkje. En, en daarbinnen zeg maar, kun je dan uh, het gaan opvullen met, uh, met dat slip. Wanneer liggen de eilanden? En je moet niet aan, uh, aan Vlieland en Terschelling nee. denken, het worden toch meer moerasachtige eilanden? Ja, grote delen wel. Maar het is uh, omdat je er ook uh, moet kunnen komen op een aantal plekken natuurlijk, willen we ook uh, een strand aanleggen. Maar heel veel stukken die je uit dat slip opbouwt... die zijn in het begin uh, ja, niet of heel moeilijk uh, toegankelijk. Ja. Want het is natuurlijk een ontzettend uh, slappe grond die je daarmee uh, maakt. Nou, Ik denk dat we ongeveer drie jaar nodig hebben... als we de financiering ja. rond hebben. Om... Uh, jullie hebben 15 miljoen gewoon beginnen. Laten we gewoon optimistisch ja. zijn, ze komen er. Ja. Wanneer gaan wij met z'n tweeën op bezoek? En, uh, en drinken dan een kop koffie uh, in dat strandhuis? Ja, dat lijkt me geweldig. Uh, als het dan ons ligt, uh, 2018 zo ongeveer, dus 2015 beginnen. Dus je bent wel een paar jaar bezig. Maar in een jaar of drie hopen we er gewoon uh, ja, het eerste grote eiland te hebben liggen. En dan heb je een gebied wat nog groter is dan de plassen. Het hele gebied, wat we Wadden genoemd hebben, bestaat uit uh, het gedeelte waar al heel lang sprake is van het ontwikkelen van een oermoeras of een grote ja. landwaterovergang en het Enkhuizenzand. En dat in totaal is ongeveer, ik geloof, 10.000 hectare. En dat is uh, ja, zo groot als Nationaal Park, de Biesbos of uh, wie er en hebben samen. En, en, en het is inderdaad iets groter dan de Plassen. maar het ja. voegt in ieder geval heel veel kwaliteit toe. En het is een beetje bedoeld voor de recreatie. Ja, en hoe ik zelf geleerd heb om van de natuur te houden... is want dat je er natuurlijk wel uh, ook van moet kunnen genieten... en naartoe moet kunnen, zeg maar. En dit wordt ja, zo leuk en zo bijzonder. We staan nu in Volendam. Ja. En het idee dat je dus hier nou, op, nu op de schaats zou kunnen stappen... en er naartoe zou kunnen schaatsen... maar in de zomer gewoon op een, op een bootje zou kunnen stappen. En, en het is een deel van het Markermeer waar nu helemaal niets te doen is. De vader ook bijna geen boten. Maar je creëert gewoon ook een doel om naartoe te gaan. En dan uh, zo'n spectaculair vogelgebied. Ja, voor wat voor soorten vogels? Ja, die, die zeearend, die zie ik op al die plaatjes. Ja, ja, natuurlijk. ja dat ik, is ook wel echt helemaal een, uh, een, een supergebied voor, uh, voor zeearenden... als we dit uh, kunnen ontwikkelen. Maar goed, dat is natuurlijk dan uh, een van de, van de kronen ja. zeg maar, op het werk. Maar heel veel steltlopers en meelachtige sterns, visdieven reigers, eenden natuurlijk, een groot aantal zwemvogels. Ja. Mooi. Wijs het aan, want ik zie alleen maar die horizon. Ja. Waar liggen de markeren? Ja, daar, maar dan ook nog heel ver weg. Zou je het kunnen zien vanuit Volendam hier? Sommige stukken zie je misschien als, als een frummeltje of een streepje aan de horizon. Zeg maar. maar. Het is meer van dat je denkt, van, hm, in de verte daar ligt iets. Maar wat dat precies is... Dat is toch mooi, zo in de verte. Dat is bijna ja. een fata morgana. Ja. Zo'n ja. spiegeling ja. in de verte. Ja, droomfonds. Dus ik sta ook nog helemaal na te stralen vandaag. Ja, het, het, het bijzondere is dat uh, eigenlijk heel veel partijen die willen dat daar iets gebeurt. Tot nu toe is er niemand opgestaan die dan ook echt het heft in handen neemt om het dan ook te gaan, uh, gaan realiseren. Dus het is wel een droom, maar het is toch een droom die gewoon uh, ja, te realiseren is. Krabbelen wij weer naar uh, de dijk? Mooi was het. Ja, een vrachtbeeld, ja. inderdaad. Mooi, hè? En zo ja. dicht over de sneeuw. Ja, ja, dat is uh, ja. een plaatje geweest. En, De opera Carmen van Bizet was dit het slotdeel uit de Carmen Fantasy voor viool en orkest. Van de Spaanse meester-violist Pablo Martín Melitón de Saraste. Het was een uitvoering door de New York Philharmonic met als solist Isaac Perlman op viool. Welkom in tuinreservaten.nl Verstopt tussen de keurige villas in Velp ligt uh, de exotische tuin van Chef. Meer dan 400 inheemse planten, een waterval, een vijver die gevoed wordt door een beek, kunstobjecten, zelfgebouwde heuvels en muurtjes. Nou, die tuin die is uniek in zijn soort. 28 jaar is beeldend kunstenaar Chef van der Molen er al mee bezig en dat is te zien. Maar is het nou een uh, artistieke tuin of een natuurlijke tuin of toch meer een vijvertuin? Nou. Maar uh, het maakt het ook uit. Het is de tuin van Chef. Jeanette Paramoor zoekt hem op. Nou, wat je hier ziet, dit is een poort. Dit is opgebouwd van allemaal spullen die ik gekregen heb. En verzameld heb. Dus uh, en, als je ziet uh, dat die vloer hier, waar we, waar we hier zo op staan, mm -hmm. dat is grafzerkenafval, uh, allemaal stukken graniet. Ja, maar ik zie ook schotels, geglazuurde schotels. Ja hoor, van alles tegeltjes. en nog wat. Ja, ja, ja. En dit is de toegang tot je tuin. Nou, we lopen even door. Ja. En dan komen we meteen uit bij een prachtige vijver. Hoe groot is die? Nou, zo'n 14 meter doorsnee, ja, ja. Ja, heel natuurlijk, glooiende hellingen. Dat zien we graag natuurlijk, hè? Ja, zeker. Dat is fijn voor allerlei beesten. Overigens, er ligt trouwens ijs op, maar we ja. kunnen wel wat zien, Als je hè? door het ijs heen kijkt, dan ja. zie je daar die grote rosetten liggen. Die zijn nou een beetje aan het afsterven van de krabbescheer. Die krabbescheer, die, die zweeft en drijft een beetje... komt een beetje boven water uit de zomers. En zwinters, dan zakken die rosetten naar beneden en maken... Ondertussen hebben ze uitlopers gemaakt, zodat je volgend jaar weer uh, nieuwe krabbescheer krijgt. Ik zie niks bewegen, maar zit er een vis. Ja, ja, maar die liggen nou dicht bij de bodem. Hè? We hebben hier bittervorentjes in en vetjes. En dan hebben we de kleine modderkruiper en het bermpje en de grote modderkruiper. Ja. En ik heb gelezen dat je hier ook ooit de ja, we we hier ja ja, ja, ja, ja. Het was een enorme populatie rivierkreeften hier in de Roosendaalse Beek... en alles wat daarmee in verbinding stond. Ja. En die, dus door de dat dus een schimmel, is die verdwenen. En die schimmel die wordt gedragen door de Amerikaanse rivierkreeften. En die Amerikaanse rivierkreeften die zitten nu hier in het hele Rijn, IJssel... en ook Maas-systeem en alles wat daarmee in verbinding staat. Wat ik hier heb gedaan, een vijver gekoppeld aan een beek... Dat hebben hier meer mensen gedaan ja. in de buurt. En, dus, en, ja, en dan alles wat met elkaar dan in verbinding staat. Dan kunnen die schimmels uh, optreden. Ja. Hè? Ja. Kijk, hier staan allemaal... Dit zijn randen, die heb ik opgemetseld. Randen met van stenen. Je kunt daar wat van zien aan de overkant. Want dat is nog niet zo ver. En daar, uh, daar moet nog grond in. Mm -hmm. En dat doe ik speciale grondsoorten, moet zo vooral zo schraal mogelijk zijn. Ja. Dat je niet te veel uh, planten krijgt als brandnedel en dergelijke. Aha. En je ziet hoe het hier al leuk aan het begroeien is. Daar is iets heel bijzonders. Daar de bonte paardenstaart. Die groene sprietjes, allemaal met die geledingen erin. Aha. Dat is familie van de Heermoes. Hè? En deze woekert ook een beetje, maar dit, die ben ik ontzettend blij mee dat hij het goed doet. Ja. En ik heb daar ooit een uh, zeggen neergezet. Een heel klein polletje, dat is deze kruin die je hier ziet, die grote kruin. Mm -hmm. En die heeft zich ook uitgezaaid. Kijk, en nu staan daar twee hele grote kruinen ja. ernaast. Dat is enorm. Ja, en dat mag gewoon in jouw tuin? Dat mag, ja, ja, ja. Je zegt niet van nou, die ene moet weg, want dat nee. verstoort het beeld ja. of wat we dan nu, We hebben nu meer dan ja, zo'n 460 soorten planten... Mm -hmm. waarvan toch wel een 400 soorten inheems zijn. En we hebben nog wat uh, planten die dus uh, van net over de grens uh, voorkomen... en, mm -hmm. en uh, ook dingen die we hebben laten staan nog, erfenissen van de vorige bewoners. Ja, er staat een uh, Amerikaanse toverhazelaar bijvoorbeeld... En we hebben nog, uh, even kijken, er staat de Chinese kampenfoelie. Ja, ja, ik ben er niet blij mee. Maar om het nou helemaal uh, uit te roeien... we hebben wel alle coniferen uit de tuin gehaald die er stonden. Maar heb je dit allemaal zelf aangelegd? Uh, het meeste wel, ja. Al het stapelwerk heb ik wel gedaan. En, maar er hebben wel mensen geholpen met het spul aanvoeren... Ja, stapelwerk, want dat ja. is ook het bijzondere van je tuin. Ook... Ik zie veel heuveltjes ja. en muurtjes, ja. gestapelde muurtjes en zo. Ja. Waarom doe nou, je dat? Nou, daar krijg je ook verschil in plantengroei. Hè. Bovenop die heuveltjes, daar staan dus planten die veel van uh, droogte houden. Die droogte kunnen verdragen. Mm. En onderaan, daar staan de planten die meer vocht nodig hebben. Ja. En dan heb je nog het verschil tussen zuidhellingen en noordhellingen Waardoor je ook een... Uh, je, we zijn zo langs die Varens daar gelopen daar aan de andere kant. Mm. Die zouden hier op deze zonnige plek niet... Die kunnen niet kunnen gedijen. Oh, okay. en Andersom staan hier planten die volle zon nodig hebben, die heel mm. veel zonuren per dag nodig hebben ja. om te gedijen. Thouz, er wordt hier uh, flink ja, gesnoeid en gerukt gesloeid. aan takken. Dat wat dat gebeurt de, hier? Dat is de Wegedoren. Ja? Die, heeft, die is uh, Wegedoren. Nee, laat die maar staan. Ja, ja. Ja, dus vreselijk hard hout hè Willem. Ja, dat water loopt helemaal door, hè? Dus. Ja, ja, daarboven daar liggen allemaal vijvertjes die trapsgewijs naar beneden lopen. Oh, je hele boom wordt gesloopt, joh. Nee, niet helemaal. Maar alleen dat nog, uh, Jacques. En dan zijn we er. Want buiten de duinen en het rivierengebied is, die, uh, is het een hele zeldzame struik, hè, de weken door. Ja? En die heb jij meegenomen ook? Ja, ik heb hem achter staan. Maar dit is weer een zeilins. vlakbij vlak bij het water. De, mm. de merels, die eten de zaadjes. Of de besjes. Mm. En die eten, nemen ze nooit meer dan vijf of zes besjes. Maar die gaan dan hier drinken. Ja. En dan hebben ze daar die drie pitjes uh, waarschijnlijk neergepoept. Dus dan, oh, uh, en dan komt, er weer hele boom en dan, dan komt er weer een hele boom uit. Ja, ja mooi is ja, goed, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is mooi. Uh, dat is uh. mooi, Jacques. Dat je de... Ja, dat zijn de wortels en de takjes van het uh, van, uh, bitterzoet. Een bitterzoet bitterzoet houdt van een beetje natte voeten. Maar dat heb je natuurlijk met een vijver, hè? Ja. daar komt natuurlijk van alles in en dat ja. moet je toch wel regelmatig... Ja, want uh... die bitterzoet heb ik hier ook nooit neergezet. Dat hebben de, de yeah. vogeltjes ook gedaan. Hè? Yeah. Dat is ook een best Ja. Yeah. Maar goed, die vijver die heb je ook aangelegd. Hè? Waar moet je nou aan denken als je een vijver in tuin wil? Wat is nou een belangrijke uh, tip? Dat je er geen vis in doet. Tenminste, in ieder geval de vissen die uh, geen dikkopjes en salamanderlarfjes eten. Want tuinvijvers, hoe klein ze ook zijn... zijn prachtige, potentiële uh, broedplaatsen voor uh, amfibieën. Dus voor salamanders, kikkers en padden. Maar je hebt toch ook vissen in je vijver? Ja, maar dat zijn vissen die dus geen dikkopjes eten en geen salamanderlarvjes. <laughs> ja. ja. Dus... Ja. Maar veel... mensen denken altijd veel werk, een vijver om dat te onderhouden. Is dat ook zo? Uh, nee, niet echt. Maar of ja. dat aan je personeel Het uh, is, Je moet af en toe moet je er wat aan doen, ja. Want anders groeit ja. de groei te dicht. Ik zit even met een probleem, chef. Nou. Want ik wil jou. Uh... Ik wil graag dat bordje overhandigen. Oh ja. tuinreservaat. Oh ja. Want volgens mij voldoet die tuin hier 100% aan. Oh. Maar ik wil hem natuurlijk wel in die vijver. Maar die vijver zit hier dicht. Nou, maar daar kunnen we wel wat aan doen. Ja? We kunnen gewoon uh, hier een wel een, een gaatje maken of iets dergelijks. Ja. ja en daar doen? kan die paal uh, in. Oké. Okay. Ja, jawel. Dat gaat wel. Heb je iets bij de hand? Hebben we wat bij de hand? Uh, ja, we ja? hebben we wat bij de hand. Oké. Okay. Loop maar mee. Loop maar mee. Ja. Ja. Kijk. Ja. Ja. Nou. Ja. Ja. Hij staat niet. Hij staat. Hij staat. Hij staat. U hoorde 'Wave' van de Braziliaanse gitarist en songwriter Antonio Carlos Jobim, een uitvoering door gitarist Gerald Garcia. Dit is het Voorgevogels nieuwsoverzicht. Staatssecretaris Henk Bleker heeft toch een akkoord bereikt met de provincies over het natuurbeheer. Eerder weigerden vier provincies om de verantwoordelijkheid van Bleker over te nemen. Ze wantrouwden de staatssecretaris en stelden ook dat hij de regels tijdens het spel had aangepast. Naar verluidt heeft premier Rutte zich hoogpersoonlijk met het overleg bemoeid... en zijn er compromissen gesloten. Zo worden rijksronden nu gratis overgeheveld naar de provincies... waar Bleker er eerder geld voor wilde hebben. Alleen Drenthe weigert het akkoord te tekenen op principiële gronden. Maar zal de afspraken wel uitvoeren. Eén kwestie is nog niet opgelost. Flevoland wil geld zien van Bleker om het Oostvaarderswold alsnog aan te leggen. Over die zaak zal de rechter zich waarschijnlijk moeten buigen. Klein grut. Dit geluid wat u nu hoort. Als u niet heel oud bent, want dan kunt u het misschien niet horen. Is 165 miljoen jaar oud. En van een sabelspringhaan uit het juratijdperk. Chinese wetenschappers reconstrueerden het geluid op basis van een fossiel van de Archaboilus musicus. Een voorouder van de moderne sabelspringhaan. Insectenkenner en bioacousticus Baudewijn Boudewijn O.D. luisterden ook naar het gestriduleer. De toon van het geluid hebben ze gereconstrueerd aan de hand van de tandjes op de rasp. En die zitten op de vleugels. En door die vleugels heen en weer te bewegen wordt de vleugel in trilling gebracht. 6000 keer per seconde trilt uh, de vleugel dan op en neer. En dat is dus ook het geluid wat wij als toon herkennen. Het lijkt dus het meest op het geluid van een krekel... omdat de frequentie van het geluid, uh, ruim 6000 hertz... valt in de range van hoe krekels tegenwoordig klinken. Terwijl sabelspringhanen, waar deze soort dus toe behoort... tegenwoordig meestal een veel hogere toon hebben. Of eigenlijk zelfs zo'n hoge toon... dat ze uh, zelfs ook weer een beetje toonloos klinken voor onze oren. Daarmee komt dus eigenlijk naar boven dat de vroegere sabelsprinkhanen... Een veel lagere, met een veel lagere toon zongen dan ze dat tegenwoordig doen. Nieuwe natuur. Op het onbewoonde eiland Koudenhoorn bij Warmond... is een voor Nederland nieuwe paddenstoelensoort ontdekt. Het gaat om de broeikasporia. De zwam werd aangetroffen op het dode hout van een esdoorn. De broeikasporia is voornamelijk bekend in Zuid-Amerika, Australië en Afrika. Hij heeft zijn bijzondere naam te danken... aan de soms tropische temperaturen in die gebieden. Daarom is de vondst ook hier in Hartje Nederland. In Hartje Nederland, ik bedoel in Nederland Hartje Winter. Met min 10 graden erg opmerkelijk. De auto. Op een groot deel van de Nederlandse snelwegen gaat de snelheid omhoog van 120 naar 130 km per uur. Behalve op stukken waar eerst maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zijn veelal 80 en 100 kilometer stukken rond de grote steden. Voor die trajecten is een verkeersbesluit nodig en daar kan iedereen bezwaar tegen maken. Milieudefensie roept burgers dan ook op procedures te starten tegen de overheid. Ivo Stumpen van Milieudefensie vertelt hoe dat moet. En het handigste is als je gewoon meldt bij Milieudefensie dan verzamelen wij iedereen die hier tegen in verzet wil komen. Wij houden bij wanneer je wat moet gaan doen, hoe die procedure in elkaar zit. En wij ondersteunen mensen ook bij het schrijven van een bezwaarschrift... of uh, de juridische kant van de zaak. Mogelijk onderzoeken die we nog moeten doen. En dan kunnen we gewoon alle klachten bundelen. En dat uh, iedereen daar zo goed mogelijk bij helpen. En dan gaat het vooral om de luchtkwaliteit. Ja, het gaat om lucht en geluid. Dat zijn de twee grote issues waar je als, uh, als burger zeg maar, tegen mag klagen. Waar wij ons ernstig... Uh, aan erger is eigenlijk dat de minister zo lang rekent totdat je toch een paar kilometer harder mag. Op sommige trajecten komen 15 verschillende snelheidsregimes, allemaal om te voorkomen dat er een overschot ontstaat aan schone lucht. Terwijl we juist die maatregelen hebben genomen om het een beetje beter te maken voor iedereen. Als je kijkt, de A10 West, nou ja, 5 of 10 seconden, terwijl de buurtbewoners daar zijn maanden eerder dood vanwege de luchtvervuiling. Wij vinden dat een hele oneerlijke deal. Wetenschappelijk nieuws. Waarom hebben zebra's van die witte en zwarte strepen om leven om de tuin te leiden... of om te zorgen voor de broodnodige verkoeling? Hongaarse biologen hebben een nieuwe verklaring dat staat in de Journal of Experimental Biology. Volgens de onderzoekers hebben de zebra's door hun strepen minder last van paardenvliegen. Het, streep, het streeppatroon op de vacht weerkaatst zonlicht zodanig dat de vliegen de dieren niet als prooi herkennen. Paardenvliegen hebben een voorkeur voor donkere oppervlakte. De witte zebrastrepen verzwakken het signaal van de zwarte strepen dat de paardenvliegen aantrekt. Aldus de Hongaarse onderzoekers. De zee. Golfbalkoraal uit het Caribisch gebied blijkt op een aangespoelde gasfles naar de overkant van de oceaan te kunnen reizen. Dat ontdekte Gerard Sade van de Tesselse Niels en Piet Roos van het Museum Naturalis. Sadee vond de gasfles met daarop de koraaldiertjes in 2009 op het strand. Roos ging vervolgens de gangen van het, corona, van het koraal na. Onder andere door de zeestroming en de groei van het diertje te bestuderen. De biologen denken dat door de opwarming van de wereldzeeën... en door de toenemende hoeveelheid afval in het water... steeds vaker tropische koralen de oceaan kunnen oversteken. Daardoor zou het goed kunnen dat zich bijvoorbeeld rond de Canarische eilanden... koralen gaan vestigen. Al dus Roos in een wetenschappelijk tijdschrift voor zeebiologen.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 Dat was er echt eentje voor de liefhebbers. De Polka van de... Oh, jij vond het een beetje tuttig, hè? Ik vond het een beetje tuttig, Ja, jij sorry. vond het een beetje tuttig. Nee. De, maar er zijn mensen die de Polka die dat prachtig vinden... van de Oostenrijks componist Johan Strauss, de vader van... Oh ja, dit was Johan Strauss Senior, vader van Johan Strauss. Uitgevoerd door het ensemble Bella Musica de Vienne. Ik hoop niet dat ik nou het Bella Musica de Vienne heb beledigd. Hak en wak... Na het succes van de vorige winter roept Jelle Harder van de Vogelwerkgroep het Gooi iedereen op... om op tactische plekken gaten in het ijs te maken. Nee, Jelle is niet anti-schaatsen, maar hij is voor de ijsvogels. Na onze korte oproep van vorige week kregen we toch ook wel wat kritische reacties. Hoe zit dat dan met de schaatsers? En kunnen vissen wel tegen dat gebeuk op het ijs? En zo'n wak zit toch binnen de kortste keren weer dicht? Dus waar doe je het voor? <laughs> Rob Buiter is met Jelle Harder gaan wakken op een plek waar al jaren ijsvogels zitten. We gaan hakken? Ja, wakker staat er. Is het hakken? Hak nou, hier zijn we bij het ijs kijken of we een wak maken voor de ijsvogels. Dit is wel een goede plek, Jelle. Er ja. zitten hier wat, wat bomen aan de kant uh, waar de ja, ijsvogel dat... in kan ja. zitten. Ja, nou, is natuurlijk een, sowieso. Je kiest een plek uit die rustig is. En in dit geval waar ook niet geschaadst wordt. En langs de oever staan allemaal bomen. En nou, dus een in de buurt van die bomen. Zie je een heel mooie overhangende tak hier. Nou, prima plek hè, voor de ijsvogel op te gaan zitten. En zo wak in de gaten te houden als je dat maakt. En als er visjes zijn, dat hij daarna kan duiken. Nou, laten we eens kijken. Dus uh, we gaan hier eens beginnen. We gaan eerst even kijken waar start hier de oever, heel ongeveer. Nou, de sneeuw een beetje wegschuiven. En dan uh, met dat hamertje, het vuistje, wordt ook wel genoemd, tikken we aan de oever eerst. Wat los. Nou, wel, uh, je moet nog goed uitkijken. Het, uh, ja, nou, het valt wel mee. Op, de de, de ijsplinters uh, vliegen in het rond. Uh, ja, mooi, hè? Lekker, te, te, te beuken. een beetje kracht, uh, krachtwerk doen, hè. In ja. plaats van de sportschool kun je het ook hier doen. Maar toen wij de, de eerste oproep uh, in de uitzending hadden om ja. een, een wak te hakken... Ja. kwamen er meteen ook al verontruste berichten. Ja, Juist ja. om wat je nu aan het doen bent. Je, je creëert natuurlijk een enorme drukgolf nou, onder ja. het ijs. Ja. Is nou, dat een je probleem, je? denk ik? Dat soort dingen gelden vooral. Als je een, een kleine vijver hebt, hè, dus een tuinvijver doorgaans... en je gaat daarop staan beuken, dan kan die drukgolf die kan nergens heen. Maar in dit geval is een flinke ja, plas. Hè, of het is het uh, 100 meter lang, uh, 30 meter breed. Is dat ja, geen probleem? Nee, die drukgolf die, die, die, ja, die, die is er niet echt. Ja, misschien 20, 30, 40 centimeter verder. Of maar een meter verder. Maar daar hebben de vissen geen last van. Dat ebt dat als het ware weg. Daar hebben we water. Juist. En als je dan uh, dat ziet, dan kan je aan de rand daarvan, steeds verder van de oever af, kan je iedere keer een stuk losmaken. En uiteindelijk gaat het ook wat, wat makkelijker. Je hoort uh, de, de scheuren in het <laughs> ja. ijs schieten. Kijk, nou kan je al zien, uh, hier gaat een wat grotere schot eraf. Die zie je toch Nou, Het is wel een centimeter of dertien. 14 misschien wel. Ja, dit was al Dik. bijna elf steden ijs geweest. Ja, want ja, wat dat betreft hadden ze hem hier kunnen houden. <laughs> Rondje Hilversum. <laughs> maar ja, okay. dat is natuurlijk ook een van de andere punten die meteen naar boven komt. Mensen vragen ja. zich af, uh, heeft hij harder uh, een hekel aan schaatsen of zo? Ja, nee, totaal niet. Wat dat betreft ben ik zelf ook wel een liefhebber. Hoewel het er uh, nog niet echt van gekomen is, moet ik eerlijk zeggen. Nee, wat je moet doen is natuurlijk een plek zoeken waar gewoon geen schaatsers komen. En als er we wel in de buurt zijn en dat... Uh, is een van de laatste handelingen die hij dus bij het vak ook doet... is een aantal takken eromheen leggen. Even goed markeren. Goed markeren, zodat iedereen snapt van... opletten, daar moet je niet naartoe. En als je dat dus ook dicht aan de oefen doet... Hè, en het liefst dus onder de bomen struiken... wat ik net al zei, ja, dan... Uh, ja, dat ziet iedereen dat Dan hoeft het helemaal niet gevaarlijk te zijn, nee. Ja, nou, begint het ergens op te lijken, hè? Ja, nou ja, wat, wat het gat wat je moet maken is dus... Uh, nou, we zeggen in ieder geval een vierkante meter ongeveer. Tot een meter of twee, hè? twee vierkante meter. Dat is echt groot zat. Dat is heel grappig, want uh, <coughs> op internet uh, kun je allerlei foto's vinden van ijsvogels. En er zat ook een heel mooi fotootje. Dan zie je een ijsvogel een wak induiken. Nou, als je het afmeet aan de vogel, dan zeg je die is niet groter, die doorsnede dan 50 centimeter uit. Hij heeft niet veel nodig. Niet veel nodig. En even later zie je het tweede fotootje. Komt hij eruit met zelfs drie visjes in zijn bek. Geweldig. Ja. <laughs> nou, dus voor mij het bewijs, maak je wakker erg klein. Uh, nou ja, prettig voor de ijsvogel is al genoeg. En uh, laten we zeggen, andere mensen, schaatsers met name hebben er geen uh, last van. En, uh, en je voorkomt ook dat er geen één die in gaan zitten. Hè. Maar ja, dan toch nog een laatste kritische vraag, Jelle. Want als we nou hier even een klein stukje verder op kijken, daar ja. heb je dus al een wak. En kijk hier dat. Daar zit alweer een heel dun laagje ijs overheen. Nou, wat we nu... hoe, la hoe lang blijft ja. dit open? Uh, je moet dus morgenochtend, moet je dus liefst zo vroeg mogelijk... weer terugkomen, want daar is het, ja, als het vriest, is het weer dichtgevroren. Ja, dan pak je je paal weer en uh, stoot het weer los, je harkje erbij enzovoort. Dus wie A zegt, moet ook B zeggen. Dan ja. ben je gewoon iedere dag aan de beurt om het, uh, ja, om het open dus, te houden. Anders uh, heeft het geen zin. Zo, nee, Precies, het is een, een leuke activiteit. Hè. Uh, je komt even buiten... Uh, maar je moet het, ja, ik bedoel, de continuïteit daarin is heel belangrijk. Uh, ik ben vorige week gestart met die actie. En uh, een uur nadat ik mailtjes rondgestuurd had naar mensen van mijn ijsvogelwerkgroep, krijg ik al een mail terug. Iemand langs de vecht die in een woonark zit. En die zegt, Nou, ik heb een wak gemaakt. En twintig minuten daarna zegt mijn vrouw: Moet je nou eens kijken? Nou, komt er een ijsvogel die dus in het wak een visje gepakt hebt. En die vliegt daar weg. Ja, die schreef er ook bij: Het werkt dus. Ja, het werkt zeker. Het pianoduo Krommelink speelde het dertiende duet uit de Liebesliederwalzer van Johannes Braams. We gaan het nu hebben over een nieuwe spectaculaire onderzoeksmethode om diersoorten in het wild te tellen. Het heet Environmental DNA. Uh, Stichting RAVON gebruikt dat als eerste in Nederland. Uh, Jelger Herder van RAVON. Goedemorgen, Jelger. Goedemorgen. Um, ja, wat is dat, Environmental DNA? DNA of DNA? Nou, het is eigenlijk gebaseerd op het feit dat uh, elk organisme, elk dier dat in het water leeft... die laat daar uh, ja, sporen, DNA-sporen achter door uh, uitwerpselen, urine, huidcellen. En uh, deze methode is erop gericht dat als je met een potje water het water verzamelt... dan kun je het DNA van die soorten zitten dan in, maar in hele lage dichtheden. En je kan dan in het laboratorium kun je met een uh, ja, speciale primer... Kun je dat DNA vermeerderen en dan kun je dus aantonen dat die soort of dat DNA van die soort in het water zat. En op die manier kun je aantonen dat die soort daar in het water zat. En dat klinkt heel logisch. Bestond het niet al lang? Nee, deze methode, ja, vreemd genoeg bestond het nog niet. Want uh, ja, soortgelijke dingen worden natuurlijk wel gedaan bij uh, ja, CSI, uh, vingerafdrukken, ja. haren en zo. Um, maar op deze manier is het uh, in 2008 is het pas ontdekt uh, door de Fran Franse onderzoekers waar wij mee samenwerken. Dat er dat dit op deze manier kan, of dat er überhaupt uh, huidcellen en DNA... Nou, dat, dat was waarschijnlijk al langer uh, bekend. Maar uh, echt uh, ja, de link gelegd van dit, dit gebruiken om een dier aan te tonen... dat, ja. dat is pas uh, ja, sinds 2008 gedaan bij de Amerikaanse brulkikker, hebben ze het geprobeerd. Kun je nog even, want dat ging er net heel snel, ja. we begrijpen nu het idee... er zit DNA in water van dieren die daarvoor komen. Ja. Um, hoe, hoe meet je dat dan precies en wat doe je ermee? Um, dat ging net heel snel. Okay, je, nee, je verzamelt de watermonsters. Ik heb hier wat spullen meegenomen om te laten zien. Ja. Um, dat doen we, we hebben handschoentjes bij ons. Die we, natuurlijk, we werken compleet steriel. Want uh, ja, één molecuul uh, van een andere plek of besmetting... en je hebt een verkeerde uitslag. Okay. Ja, of zitten de zelf van jou in die uh, in ja, de rivier? Nou ja, dat, dat zou nog geen probleem zijn. Want um, je gaat uh, in het lab... Um, ja, dat heet een, uh, het water neem je mee naar het lab, Vervolgens sturen we op... Um, ja, daar gaat een primer bij. Dat is een stukje DNA-code. Die plakt alleen op het DNA-code van de doelsoort. Dus je moet wel een soort basis-DNA-dingetje al hebben? Ja, wat nodig is voor, voordat je voor een soort kan zeggen of iedereen zit... dan moet je weten wat is het DNA van die soort is... Daarbinnen hebben we gekeken naar een uniek stukje DNA. Dat alleen voor die soort voorkomt. Dus niet dat het er een andere soort. In jullie geval nu de grote modderkruiper, ja. hè? Ja. Wij hebben het voor de grote modderkruiper onderzocht. Dus je bepaalt een stukje DNA dat echt alleen uh, wijst op. Dit is de grote modderkruiper? Ja, ja. Dat DNA, dat, dat, die, die sequentie, zeg maar, die code, die komt alleen voor bij de grote modderkruiper. In het lab stop je een, een ja, primus, eigenlijk een stukje DNA, die plakt alleen op die code. Dus het gaat alleen maar. Uh, vervolgens ga je met een reactie ga je alle DNA vermeerderen waar die primer aan plakt. Dus alleen als, als, als het DNA van die grote modderkruiper in het water zit... dan plakt die primer en dan wordt er iets vermeerderd. Als er geen DNA van die grote modderkruiper in je water zit... dan plakt die primer nergens aan en dan wordt er ook niks vermeerderd. Dus dan zie je ook niks uiteindelijk. Ja, en, en hoe zie je het dan? Uh, je ziet het uiteindelijk door uh, ja, die cyclus van vermeerderen. Dat wordt, dat wordt ongeveer 30 keer herhaald, die cyclus. Dus elke keer uh, wordt het verdubbeld. Dus dan kun je uit... Uh, vandaag en in het begin is het veel te klein om waar te nemen. Maar na 30 keer vermeerderen, vermeerderen is er zoveel DNA... dat je dus inderdaad... Uh, dat breng je dan op een gel. En dat verschijnt dan gewoon een streep en Is het gewoon met het blote oog zichtbaar. Omdat je het zo dat is het Een soort zwangerschapstest uh, eigenlijk. Ja, ja dat, is, dat idee. Uh, en dan kan je dan ook zien hoeveel er zitten. Of alleen maar van, ja, bingo, hier zit eentje. Ja, Daar nee, heb je op... nog niet zoveel aan. Precies, op het moment, op moment kun je alleen maar zien uh, met deze methode van ze zitten er of okay. ze zitten er niet. En daar hebben we wel heel veel aan, want die grote modderkruip is een vreselijk lastig uh, te vinden beest. Ja. Wat in... voor beest is dat? Vertel eens, hoe ziet hij eruit en hoe leeft hij dan? Um, de grote modderkruip is een ja, zeldzame vissoort. Hij is ongeveer ja, zo dik als een paling. Het ziet er een beetje uit als een paling, hij is iets korter. Hij wordt ongeveer 30 centimeter, maximaal 25 centimeter. Hij is mooi oranje getekend, oranje met gele banen, zwarte banen. Mm -hmm. um, en ze leveren dus een heel ja, bijzonder uh, habitat. Ze zitten in hele verlandende sloten, dus ondiepe sloten met heel veel waterplanten. Uh, hele dikke modderlaar. En uh, ja, bij gevaar vlucht hij ook in die modderlaag of in de vegetatie. Ja, hij doet er naam meer aan. Ja, en, da en daarom is hij ook zo moeilijk te vinden. Want wij vissen bij raven vissen we met vrijwilligers. En ook professioneel vissen we ook op die grote modderkruiper En proberen we hem in kaart te brengen. Het is een zeldzame, beschermde soort. En uh, wij vissen dus met het grote schepnet dat ik heb meegenomen hierachter. Ja, hebben heb je straks niet meer nodig. Dat, uh, ja, dat, dat zou je <laughs> zeggen. Dat is inderdaad met, dat, met environmental DNA, kunnen we hem dus straks aantonen. Um, maar wij vissen met rafel, er ja, zijn honderden vrijwilligers uh, voor ons actief in het veld. Die, die, uh, ja, die verzamelen een schat aan uh, data en gegevens. Ja, ik heb wel eens gezien dat, dat vissen op uh, modderkruip. dat gaat echt flink uh, keren. Het is geen kinderachtig. je gaat met dat schep net in zo'n sloot of in zo'n beek. Ja. In die modder en dan echt geram en gedoe en getrek ja, ja, om die modder los te komen. Kloppen. Ja, dat heeft er dus mee te maken. Die grote modderkruipers, die vluchten, ze zijn gevaren. Dan vluchten ze in die modderlagen en, en in die oevers en in die vegetatie. En daarom is die vreselijk moeilijk te vangen. Ja. En het, ja, het kost gewoon een hoge inspanning. En, uh... Maar hoe weet je nou dat die modderkruipen daar dan ontwerkelijk zitten? Kan dat DNA ook niet, want als je het hebt over een beekje of zo, of het kan natuurlijk ook een paar kilometer verderop en dan kabel kabel, kabel meegevoerd worden, toch? In theorie zou dat kunnen. Maar ze hebben in Frankrijk hebben ze ook een experiment gedaan met een, uh, ja, met een steur, die hebben ze in een kooi gezet in een beek. En dan hebben ze vervolgens stroomafwaarts gemeten... hoe ver dat DNA nog goed meetbaar is ja. met deze methode. En dan bleek het eigenlijk mee te vallen. Ik geloof dat tot, tot 500 meter was het nog goed meetbaar. Maar daarna nam het heel snel af. Dan breekt af. het af. En er kan natuurlijk altijd één molecuul wel toevallig helemaal doordrijven. Dat weet je nooit zeker. Maar zeker voor die grote modderkruipen, die zit niet in stromende wateren. Die zit in stilstaande wateren. Die, die wateren zijn ondiep. Dat zijn vaak de, ja, de haarvaten van een poldernetwerk, mm -hmm. de doodlopende slootjes. Dus dat water dat is helemaal niet in beweging. Dus als je daar DNA vindt van die soort, dan kun je er ook vanuit gaan dat die soort daar zit. Ja. Ja. Dus deze methode, want het is nu gebleken, het werkt... Deze methode kun je gaan gebruiken om niet meer met al die vrijwilligers die sloten af te moeten zoeken en in die modder te poeren? Nou, wij zien, wij zien het meer als een aanvulling. Want uh, het, is, het is niet te doen om met, met deze methode heel Nederland in kaart te brengen. Ook alles naar het lab te brengen. En de vrijwilligers die doen geweldig werk. Dus die, hebben eigenlijk, die leggen de basis. Met het, het grote netwerk uh, brengen die heel Nederland ja, grof in kaart. En juist met deze methode kun je nog een keer een gebied onder de loep nemen. om nog eens nauwkeuriger te kijken. Of juist hele moeilijk te bevisbare gebieden, zoals moerasgebieden. Ja, daar kun je met een vrijwilliger lastig in. Het is gewoon heel lastig om die soort te vangen. We hebben bijvoorbeeld, uh, tijdens het onderzoek, hebben we in de Rijnstrangen gevist. Nou, daar zijn we met vrijwilligers. En Waar met... is dat? Dat ligt bij Zevenaar. Dat is een groot natuurgebied, maar heel, heel uitgezet moerasgebied. En daar hadden we in het verleden, hadden we met heel veel moeite, hadden we één uh, ja, juveniele, jonge, klein, uh, grote modderkruipen gevangen. Mm -hmm. En... Uh, maar met echt heel veel inspanning. En we hadden echt het idee van, ja, misschien zitten ze er niet zoveel. Of, ja, of het is toch lastig. En met environmental DNA kwam je er zonder problemen uit. bleek dus dat er, dat er gewoon, uh, ja, scoorden we heel goed. Dat scheelt dan superveel werk. Ja, het is, het is uh, zeer kostefficiënt. Omdat het gewoon, uh, ja, in het veld zijn we zeg maar een kwartier, twintig minuten bezig om de monsters te verzamelen. Die sturen we naar Frankrijk toe. Er uh, worden ze geanalyseerd. Ja. Terwijl in het verleden heb je voor een ja, goede inventarisatie, voor een grote modderkruiper. Daar heb je misschien meerdere dagen voor nodig, meerdere mensen. Je, je werkt met schepnet, je, je kan... Vuiken zetten, ja. maar het is heel arbeidsintensief. Het oh, is toch ook ja. een beetje de lol voor die vrijwilligers? Ja. Die ja. mensen zetten zich in om lekker in het vrije veld onder leiding van deskundigen ja. zoals jij. Red, is... Red, net. Ja, nou niet alleen voor de vrijwilligers. ik vind het zelf ook erg leuk om ja. te doen. Dus uh, nee, maar dat, dat is de lol. Ja, want we spreken, wij spreken natuurlijk voor dit programma veel uh, biologen, veel experts. En die mopperen vaak: Ik mag nooit meer het veld in. Ik zit alleen maar achter de computer. Ja, dat ja. doe je op deze manier jezelf aan. Ja, maar het is, een, ja, het is natuurlijk ook een methode die, die is ontwikkeld. Wij zien die kans als Ravel. Alles voor de wetenschap, hè? Nou, we zien ook dat we erin mee moeten. Ik bedoel, met, met de huidige bezuinigingen. Budgetten staan onder druk. En uh, wij doen bij Ravel met de vrijwilligers, doen we heel veel, maar we doen ook professionele opdrachten voor waterschap voor provincies, eh, beschermde soorten in kaart brengen. En je ziet dat die budgetten terugnemen. We willen het wel graag doen om die soorten te beschermen. Ja, je moet ook mee met de de natuurlijk. Ja, dus, dus dan is dit een ideale methode om op professioneel niveau... het toch nog kostenefficiënt te houden. Nu kunnen we bijvoorbeeld voor hetzelfde bedrag kunnen we een veel groter gebied monitoren. Ja. En dan kunnen ze veel meer doen voor die soorten. Ja. Maar werkt het alleen, kijk, even los van Ravond... werkt het alleen uh, voor beesten onder water en alles... of zou het bijvoorbeeld ook voor de, de, de otter kunnen? Um, het, is, het is ook voor de otter geprobeerd al zelf. Um, maar de otter bleek dus lastiger uh, aan te tonen met de methode. En dat had te maken met dat de otter, die leeft in het water... maar de otter zit misschien één otter op een vierkante kilometer of zo. Dus de kans dat jij dan met je watermonster een, uh, het DNA van die otter erin krijgt, is kleiner. Ik geloof uit mijn hoofd zeg ik dat ze in 25% van de gevallen waar otters voorkwamen... lukt het ook om het environmental uh, DNA dus aan te tonen. het is niet uh, waterdicht, om even een slechte woordspeling... Uh... Hm? Het is dus niet waterdicht, begrijp ik. Nou ja, je moet het dus per soort testen of het goed werkt. Ja. We hebben voor die grote modderkrijper ook gekeken... van uh, vier locaties waar een hoge dichtheid zit, wat we weten uit de gegevens. En we hebben ook vier locaties met een lage dichtheid getest. En ook daar blijkt het goed te werken. En werkt het ook in de lucht? Nee, Nee, want ja, het, het, het, het, het, het komt ook door het oplossende vermogen van water. Het DNA zit in het water. Op die manier kun je het ook verzamelen. Dat is het voordeel. Het is, op land zal het ook lastiger worden. Want het is veel moeilijker om daar het DNA te verzamelen. Nou, nog iets over de hoeveelheid. Want je zei, Rijnstangen hebben we gezegd, Vroeger hebben we, we hebben één juveniel uh, ja. exemplaar gevonden. En nu met deze methode heb je ontdekt dat er meer moeten zitten. Ja, nou meer moeten zitten. Hij kwam in ieder geval... De methode toonde aan dat grote modderkruiper aanwezig was. En in ons monster bleek redelijk wat DNA te zitten. Maar daarmee kun je niet zeggen over hoeveel er. Nee, zitten. maar daar zitten we wel. Uh, dat willen we heel graag weten in de toekomst. En er is ook al uh, ja, onderzoek naar gedaan. En het, het, de, ja, de verwachting is dat in ieder geval de relatie tussen hoeveel het beest in een water, dat is ook, ja, die laten allemaal DNA los. Dat die willen we gaan koppelen aan de werkelijke dichtheid. Uh, dus de hoeveelheid DNA die je vindt in een monster. Koppelen aan de dichtheid uh, van de beest in een water. En daar willen we nu met raven ook onderzoek naar doen. Omdat je bijvoorbeeld voor een visstand, zou je dus ook kunnen zeggen, straks als je. Een monster voor vissen neemt, dan kun je, het zou het ideaal zijn als je dan nou ook kan zeggen: van er zitten zoveel, zoveel kilo karp ja. per hectare, ja. zoveel kilo. Uh, en dat, daar willen we in de toekomst ook heen, maar daar moet nog onderzoek voor ja. ja, gebeuren. Maar over die ieder exemplaar, ieder individu heeft, een, heeft unieke uh, DNA. Ja, uh, dan kun je toch die modderkruipers van elkaar uh, uit elkaar houden? Ja, dat klopt. We hebben, nou deze methode is eigenlijk uh, uh, omdat het goedkope alternatief. is. Je hebt alleen maar, uh, hij richt zich op één soort, dus de grote modderkruiper. Als die in het water zit, dan krijgen we een streepje. Ah, okay. um, er is een andere methode. Die hebben we in Frankrijk, we hebben onze, ja, onze partnerorganisatie Spijgen. Die heeft dat al getest. Dat werkt. En die richt zich niet op één soort, maar op één soortgroep. En dan uh, die primer die gaat dan alle DNA van die soortgroep vermeerderen. Nou, voor, voorbeeld wat ze hebben gedaan. Ze hebben het voor alle amfibieën gedaan. En ook voor de vissen, maar voor, voor alle amfibieën in het water. Dan wordt alle DNA vermeerderd. Nou, vervolgens komt dan een extra stap, want het is dan niet meer genoeg om te zien van er is DNA vermeerderd. Maar je moet weten welk DNA is vermeerderd. Dus dan wordt dat DNA wordt in een, ja, een sequencer, heet dat met een moeilijk woord. Dat is eigenlijk een apparaat dat, dat leest die DNA-codes uit. Dan krijg je al die stukjes codes, die krijg je in een enorm databestand. Dat wordt vervolgens vergeleken met een database op de computer van bekende codes. Ja. En daar rolt vervolgens dus een soortenlijst dus uit. Dus kortom, als je heel veel geld zou hebben, zou het wel kunnen? Ja, het is nu, nu nog kostbaar die methode, ja. maar ja, dat gaat doorontwikkelen en... Uh, het is, ze hebben het al gedaan voor amfibieën. En dan krijg je inderdaad wat ze uit de bekende gegevens wisten. Dat er negen soorten zaten. En die komen er dan al keurig uit. En soms nog een extra soort die ze gemist hadden met de, met de ja. oude methode. Dus jullie stonden. Uh... Te jubelen en te juichen? Over ja, methode. Nee, wij, zijn, uh, wij zijn erg enthousiast en uh, we zien heel veel mogelijkheden. We werken ook samen met uh, ja, onze partnerorganisaties binnen de FOF. Dus dat zijn uh, de Zoogdiervereniging, uh, de Vlindersstichting voor de Libellen onder water, uh, ja. de Waterkevers via ijs. Dus uh, ja, die staan ook te trappelen om, uh, om aan te sluiten. En, uh, en wat ja, zit er nou rustig. dan? Want je vertelde net dat je handschoenen bij je had, maar je hebt ook nog zo'n buisje voor je neus En Dan ben ik tot slot wel heel benieuwd wat er nou eigenlijk in dat buisje zit. Of is het gewoon water voor de show? Nee, de, in dat buisje zit een, uh, zit een buffer. Um, een ja, buffer op alcohol. Eigenlijk op het moment dat je dat DNA verzamelt... dan moet je het ja, stabiliseren. Het, het moet niet meer verloren gaan. Dus in het buisje je... zit gestabiliseerd DNA? Nee, hier zit geen nee, DNA oh. in nog. Dit, <laughs> dit, dit, dit is enkel de buffer. Maar hier zou ik dan een watermonster dat ik verzamel... dat doe ik dan met die pipet... Ja. zou ik dan precies de hoeveelheid in dat buisje doen. En dat, die buffer zorgt ervoor dat het DNA niet afbreekt. Want ik laat dat buisje in de koelkast staan... en dan wacht ik tot ik allemaal ja. monsters verzameld heb... en dan stuur ik het geheel naar Frankrijk. Dus en... nu ga je op pad met, het, met dat buisje en niet meer met je netje? Dat is ja. de toekomst? Ja, dat ja. is de toekomst. Okay. Ja. Jelge Herder van Ravon, heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Okay, en veel succes met het, uh, met het onderzoek. En meer informatie op onze site vroegevogels.vara.nl De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nog even terug naar onze fenolijn 035 6711 338. Voor een waarneming uit een van de meest noordelijke puntjes van Nederland. Uit Nes. Ja, met Hans Fartner uit Nes. Wat me verbaast is dat uh, bij mij achter op het land, als ik naar de dijk toe ga met de honden... dat er nog een groep van zo'n zeker 70 veldleveringen zit. En ik heb natuurlijk de kijker bij me en ik zit daartussen te speuren. En het zijn natuurlijk inmiddels allemaal bolletjes, want ze blazen zich vreselijk op vanwege de kou. Maar er zitten ook ijsgorsen bij, er zitten een paar sneeuwgorsen bij en ook acht strandleverikken. Nou, het ene hoort natuurlijk een beetje bij het voorjaar, als ik aan de veldleverikken denk ik en de ijsgorsen. die zijn natuurlijk helemaal van de winter. En ik hoop dat ze de tijd een beetje goed doorkomen. Want het is wel bitter koud. Dag! Op vroegevogels.fara.nl loopt er nog onze fotowedstrijd. Met als thema haarijs of ijshaar zo je wilt. En nu ziet er een filmpje van onze eerste tv-opnames. 6 maart zijn we er weer. Menno die was op het ijs in Aarlanderveen. En op de site ook een linkje naar de tv-uitzending van RTV Noord. Over de kolencentrale in de Eems die niemand meer wil. Weet jij wie trouwens ooit directeur was van RTV Noord? Nee. Henk Bleker. Henk nee, Bleker.